te vluchten, nooit jaloevers te over zijn, lieve om je hart te luchten, een oceaan, alleen van mij, een oceaan. Alleen Ja. <laughs> Charlie Murphy I was having too much fun cross the border www.zfmzandvoort.nl but after now with friends wish upon a star heart.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 Non sarò mai un Dio, vivere, nessuno mai ci l'ha insegnato, vivere, fotocopiandoci il passato, vivere, anche se non l'ho chiesto io di vivere, come una canzone che nessuno canta.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 Pensi i pensieri della gente, poi il Dio c'è solo Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere, non si può vivere senza passato, vivere, è bello anche se non l'hai chiesto.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 I'll tell ZFM Tell me where we're running to Cause I don't really have a clue these days Tell me where we're running to Maybe this old cowboy's lost his way Just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 Timmermans reageerde op een vraag over zijn toespraak bij de VN. Hij sprak daarin over angst bij de passagiers. Volgens Jeroen Pauw schetste de minister toen een verkeerd beeld... omdat het erop leek dat de passagiers nauwelijks iets hadden gemerkt. Volgens Timmermans had dus één passagier in ieder geval de tijd om een mondkapje op te doen. De Amerikaanse stad Dallas bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van ebola. In de ziekenhuizen worden speciale quarantaineruimtes ingericht voor nieuwe patiënten. Gisteren overleed een 42-jarige Liberiaan in Dallas aan de ziekte. De overleden man meldde zich al eerder bij het ziekenhuis met ziekteverschijnselen, maar werd naar huis gestuurd. De Nederlander Peter-Jan Graaf is benoemd tot de VN-Ebola-crisiscoördinator voor Liberia. Namens de Ebola-missie zal Graaf nauw samenwerken met de Liberiaanse regering. De VN wil internationale hulp zo snel en effectief mogelijk in het West-Afrikaanse land krijgen. Voor Guinea en Sierra Leone zijn ook coördinatoren aangesteld. In Eindhoven heeft vannacht korte tijd een kleine brand gewoed in een gebouw waar binnenkort 700 asielzoekers worden gehuisvest. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Burgemeester van Gijzel bracht vannacht een bezoek aan het pand. Hij zegt dat die brandstichting niet uitsluit. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst bleken een aantal omwonenden niet blij met de komst van de asielzoekers. Er zouden ook dreigementen zijn geuit. De laatste editie van Spits is vandaag verschenen. Na 15 jaar gaat de gratis krant op in de grootste concurrent, Metro. De website van Spits blijft wel bestaan. Vandaag valt ook voor de laatste keer een grote editie van de Telegraaf op de deurmat. Vanaf morgen wordt de Telegraaf op het kleinere tabloidformaat uitgebracht. Het weer, het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui, het is zo'n 14 graden. Later in de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door, maar lokaal blijft een bui mogelijk. Het wordt 18 graden. Dit was het.